Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Zandvoort kleurt oranje. Een bolfans zijn weer op weg naar het circuit. Vanmiddag barst het race-spectakel los en zien we ook Max Verstappen weer in actie. Hij start straks vanaf de eerste plek. En over die race gesproken, fans slapen graag in de buurt van het circuit en de coureurs. Een vriendengroep uit Limburg slaapt letterlijk tussen Valtteri Bottas en Kimi Raikone. Zo heten namelijk de paarden van de manege waar ze zijn, waar ze hun touringcar hebben. Hebben geparkeerd is te zien bij Hart van Nederland. Stelling is goed. Ja. Je ligt er net in? Ja, een uurtje of drie denk ik. Ja. Maar we zijn dadelijk wel weer fit hè. Nou, dadelijk, die hebben me nou wakker gemaakt, dus lekker douchen dadelijk en dan zijn we er weer. Ja, vanmiddag om drie uur start de race. Niet één, maar twee fakkelgooiers zijn gisteren bij het circuit van Zandvoort opgepakt. Allebei de mannen zijn weer vrijgelaten, maar nog wel verdachten in de zaak. De rookbommen die de kwalificatie op de racebaan verstoorden, zorgden voor frustratie en onbegrip bij fans. En ook de burgemeester vindt het een stomme actie. Ik vind het schandalig dat iemand het doet. En je moet behoorlijk van het padje af zijn als je dat doet. En tegelijkertijd vind ik dat er heel adequaat op gereageerd is. Duitsland pompt nog eens 65 miljard euro in het bestrijden van de gevolgen van de inflatie. Het geld hoort bij het derde anti-inflatiepakket van de Duitsers. Het gaat onder meer naar het verlagen van de prijs die mensen betalen voor een ritje in het OV... en belastingvoordelen voor bedrijven met een hoog energieverbruik. Het is het grootste anti-inflatiepakket van Duitsland tot nu toe. En het Juice-kanaal Reality FBI heeft berichten over Klaas Otto en zijn vriendin verwijderd. De oud-voorman van Motorclub No Surrender was boos over dingen die op het kanaal stonden... en wilde weten wie dat schreef. Dan zou hij diegene op gelijke voet willen benaderen. Na die oproep zijn de berichten verwijderd en heeft het Juice-kanaal ook sorry gezegd. Het weer dan nog. Het zonnetje schijnt. Het is lekker, maar er is wel wat bewolking. Het wordt 25 tot 28 graden. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, ZZ. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu Race Radio.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 Don't you? Don't you? Don't you? wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? Don't you? Fight, the Fight the feeling. Leave it. get straight to it a broad won't watch it when i come through it, it's the god almighty looking all brand new Sure, shorty wanna jump in my ass aston van jewish looking at me all like you really wanna do it try to put it on me till my black and blueish you wanna play with a player girl and play on strip out the chanel and leave the lingerie on watch me and i'ma watch you at the same time looking like you won't break my back you're the very reason why i keep a pack of the magnum and with the wagon get you in the back of the magnum For the record don't think it was something you did shorty all on me 'cause it's hard to resist the kid i got a high Yeah, that's for y'all y'all can get cool so I can hit the I know for know she loves you. I know she I loves you. I understand. I understand. probably be just as crazy about you if you were my old man. Maybe next lifetime. Next until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 Dat is de periode dat ergens halverwege het vorige. Nou, tweede jaar terug al weer 2006 was dit uh, het verhaal van de Pussycat Dolls. Um, van je familie moet je het altijd hebben, denk ik dan. Want uh, er zijn uh, mazzelaars die dan op een gegeven moment toch hopelijk op het uh, circuit terechtgekomen zijn. En één ervan is mijn nichtje: dat is Jetske. Goedemiddag.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 ten op het op het ziekling. as well.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 Ja, daar zijn we weer uh, met uh, het uh, verhaal vanuit het dorp. Uh, het is een plaatje wel uit, het, uh, uit de jeugd van Hans uh, Botman zo'n beetje, of niet? Oh ja, je draait eindelijk goede muziek. <laughs> uh, ja, uit tijd dat er nog goede muziek gemaakt werd. Nou, dat mag ik niet tegen jou zeggen, want jij <laughs> bent de uh, tegenwoordige die niet allemaal promoot. ja, hey, Jaap, ik sta hier uh, op dit moment bij de pop-up store uh, van uh, Trace uh, Huisel van Ferry. Ja. En, uh,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 Gewoon ontzettend mooie pootjes hebben. Ja, want Tres is uh, rond, uh, rond de 60 al. 80, dus, uh, <laughs> nee, oh. hè? 80, al. <laughs> oh, ik, ik zat er een paar jaar na, sorry Trez, <laughs> maar. Je ziet, er, oh, je, ziet er, je ziet er wel goed uit. Maar uh, wat verkoopt wat er het meest? Wat? Nou ja, ik verkoop natuurlijk heel veel pootjes. Eerst waren ze dus iets voor 15 euro, een tientje. En nu heb ik alles en alles voor 5 euro.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 90% met Verstappen. Ja, en, en eventueel breng je ze ook nog naar de pensions toe, hè? Die... Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. En, en je hebt een ophaalservice straks, hè, want ze kopen ze hier en dan op de we terugweg. De mensen willen graag posters kopen, maar niet de hele dag met de pakjes nee, onder de arm. Ja, dus ik ja. pak ze één met de stick er erop en dan gaan ze ze om een uur of zeven achter zich Als ze zin hebben, komen ze ze lekker op te halen met Ma een biertje in een hand en uh, weet ik wat. Lekker. En als Max gewoon heeft, dan met een big smile of Ja, dan je? wordt het super, super goed. Want dan gaan we zelf een feestje vieren, denk ik. Ja. Als we nog zin hebben. Nou, jij, jij zijn Mexicaan, hè? die komen er nu ook keer terecht. Ja, er zijn veel Uit Noord-Afrika, uit Noord ja. Duitsland, natuurlijk in Engeland, internationaal. En zelfs uit Limburg, ja. overal. Uit Limburg zo? Dan denk ik, als je Duits bent, die is ik ben vanuit Limburg. Ja, ja Limburg. Hè? Superleuk. Nou, hartstikke leuk toch? En, uh, ja, uh, Grand Prix Process 5 euro met lijst 20 Ja, met lijst 20 euro. Nee, ja, ja, lijst. Ja, dat dus we je. hebben nu een hele grote aanbieding, want ze moeten allemaal weg. Ik wil met geen tooster meer, op hebben ferry naar huis. Nee. Dus we gaan ze nu voor 5 euro... Oh, Oké. Okay. Uh, dus en, en welke post doet nou het uh, De mee? posten die ligt uh, vaak aan de leeftijd. Dus de mensen zeggen, Joh, ik ja. heb van 75, ja, ja, ja, ja, ja. maar de meeste posten is toch de, de eerste post van 39, de tweede ja. de 3 van 48. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja, ja. En ah. ja, het is ook, en we hebben natuurlijk de, de prijs van 22 hier. Ja. Het is het is ook een, mooi. Een vriend van Herman Brood heeft hem gemaakt. En ja, het een mooie schilderuk. poster. Ja, maar het jammer dat we geen tv zijn. Maar, uh... Ja, het is een prachtige ja, poster. Ja, absoluut. De en je hebt nog een hele speciale van 2020. De ja, race die niet gereden is. We hebben een super grote poster in zilver en goud. Ja. En er is een poster van gedrukt, ook door de vriend van Herman Brood, dus onze kunstenaar Den Haag. En die verkopen we nu zeg maar voor 20 euro, omdat ja, ja. hij wordt natuurlijk uniek, want dat hij wordt groot geld waard. Want we zijn er maar 150 van Ja, gemaakt, heel weinig. Ja. Ja. Dus als je hem nu koopt voor 20 euro, ik heb hem misschien nog 10, dan moet je hem even bewaren. En dan kan je hem echt verkopen voor een heel groot bedrag. Nou ja, ik zou ik zeggen, rennen naar de Jacob van de is dat ja. Maar uh, nou, Traes, hartstikke bedankt. Jij ook bedankt. En ik wens je nog heel veel uh, succes vandaag, want ja, het wordt een lange dag. En ik hoop nog jaren te staan natuurlijk. En ja, dat hoop ik jaren ook. Jaren ja. 90 Ja, dat denk ik ook. Ja, ik. We halen we tien jaar uh, Grand Prix achter uh, elkaar hier. Dat uh, ja. weet ik ook niet nou, meer. Ik hoop het, weet je, ik ja. heb natuurlijk alle Grand Prix meegemaakt. Ja, daarom. Dus ja. 35 jaar Septie. Maar toen was het natuurlijk een andere tijd. Ja, ik bij ja. komen, en Toen ja. ben ik voor de school gekomen en ik kwam een biertje bovendinken. Ja. Ja. En nu is natuurlijk alles en alles heel mooi. Ja, jongen, nee? Maar dat kon ook niet anders. Had jij ooit verwacht dat er een Grand Prix terug zou komen? Nou ja, na 36 jaar wachten dacht ik, de Duitse kampienposters verkoop ik ook, van 1985. Nou, en ja... Die zijn ook wel gewild denk ik, niet? Die zijn ook heel erg gewild. Ik heb ze ook in lijst gekocht gisteren aan Buitenlanders. Leuk hoor. Ja, en ik heb natuurlijk ook alle directeuren meegemaakt en alle kampies meegemaakt. Van Johan Berenpoot tot Jim van Hugo Hugo is heel lang geleden. Dat is heel lang geleden. En, uh, en uh, Hans Els natuurlijk ook, hè? Natuurlijk Hans Elis, ja, ja, ja. Ja. niet ja. Mogen we niet vergeten? Nee, inderdaad. Het was niet altijd mijn grote vriend, Nee, maar goed. Maar hij uh, was toch een hele leuke man. En uh, deed wel best, hij was ja. zijn best, volgens mij. Hij deed super zijn best, want als Hans Els er niet was geweest, nee, had het circuit nooit bestaan. En Johan Berenpoot met Ben Huisman ook, hè? Ja, het is jammer dat ik Ben Huisman, We waren op de afscheid van Ben. Ja. En twee weken later is hij overleden en toen ja. heb ik hem dus, heb hem uitgestrooid in de Tassenbocht. Ja, in de Tassenbocht? In de oh, dat wist ik ook hij ook niet, uitgestrooid. ja, uitgestrooid. Die waren oh. erbij.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 Ongeveer, ongeveer twee weken later als je die overleden. Ongelooflijk, hè? Ja. ja. Maar goed, uh, één ding is zeker in het leven. Je gaat dood. Hè? Daar, daar kunnen we ja, niet, niet omheen. Je gaat dood. Maar uh, daar moeten we vandaag niet aan denken. We gaan, uh, we gaan nog een borrel drinken. Ik denk, een paar jaar door. ik denk straks als Max wint. Nou, dat je alleen maar de big ja, smiles... Ja, uh, goed, goed door. Ja, de hele televisie. Ja, geweldig. Dan toch, dan ja, geweldig. geweldig. Ja, ja, geweldig. Nou, jij gaat zeker nog tien jaar door, Trace. Je ziet er je heel dan goed dan uit. Dus, uh, Hartstikke bedankt. Oké, okay, succes verder, hè? Hoi, hoi.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 Ding eerlijk gezegd, een hele andere bedoeling hoor. Met uh, message in de bottle. Maar het is een, wel een beetje een knipoog uh, naar uh, de collega's van uh, Ziggo Race Café. die ergens uh, aan het strand hun uh, tenten hebben opgeslagen. Uh, want ik zag ze na afloop.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 brut in de handen ja, ja, ja, ja. in de handen van de familie Molenaar mm -hmm. en nou, nou had ik uh, een van de Molenaars bijna uh, te pakken ja. dat wordt Bram Bram Molenaar dat is de broer van uh, Huig Junior ja. eigenaar van Brut tegenwoordig ja. en uh, ja uh, Huig Senior wordt het helemaal niet ja. maar nou ben, ik, nou ben ik hem kwijt <laughs> ja. hij, hij stond uh, bij je Bram, hij, kom om... Nou ja, maar hij, het is hier zo uh, druk. Dus ja. De het team kan ik heel even naar hem toe gaan. Ja. Ik heb uh, één klein vraagje aan Huig. Is het nog te, is het, uh, Bram, sorry, Bram, is het nog te doen? Ja, het is zeker uh, doen. Dus ja, Jullie hebben gisteravond ook een idioot uh, drukke uh, avond gehad? Dat zeker zeker druk ik nou. ja? Ja. Maar drukker. Maar drukken dan? Ja, drukken dan normaal sowieso. Nou ja, het is gewoon een, een hele drukke fiets uiteraard. Dus uh, iedereen komt tegelijkertijd. Hebben jullie veel racen, uh, teams hier ook of niet? Uh, ja, we hebben verschillende plekken natuurlijk. En ja, te was Ik zag van hier zijn, op van de dag is net. En eh, hier lekker veel weten. Oké, want er zijn natuurlijk uh, ook centen die hun hebben, uh, een hele paviljoen verhuurd dus, hebben. Dus, he, maar, ja. Konden jullie dat ook doen? Uh, we hebben dus een uur huur inderdaad. Alleen oh, waar, waar, bij, bij uh, de bodega. Ja. Oh, de bodega, ja. Het ja, de huisjes ook staan, dus ja. Uh, ja. Ja. Voor een voor een vijf. Ah. En verder, uh, ja, zijn lekker allemaal. Ja. Dus, Het de... feit dat die mensen nu over de boulevard moeten lopen, dat is op zich wel goed uh, geregeld allemaal, hè? Of uh, zeg je dat nou. Het is heel dubbel. Er zijn zeker positieve kanten, maar er is een hele leefde standaard. Hoezo? Ja, ik ja, heb ook genomen uh, dat ondernemers gewoon niet uh, kapabel zijn om hun eigen onderneming te runnen. Dat is heel jammer. Oh, ook dat is, uh, maken, want juist, juist dan moet het daar, hè? Ja, ja, dan, uh, ja het begint niet het is heel veel voor hen en ook voor ons. Ja, het begint begin natuurlijk met genoeg personeel en dat is ook lastig. Ja, het is zeker in deze tijd had ik überhaupt al lastig. Ja. En, eh, uh, gaan ja, we dan handhaven op momenten dat het eigenlijk een beetje je vinger Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dat dan zijn eigenlijk alles in. Ja, er zijn gisteren ook dingen gesloten, begreep ik, door ondraving. Uh... Ja, ja. ja, en, ja kijk, ik vind allemaal niet, maar ja, de merkenlegging, uh, ja. de standjes zijn de aan het even van deze mensen. Ja, ja. Als de lokale ondernemers even slaatje uit te slaan. En dat kan niet, dat is heel vervelend Ja, dat, is, dat lijkt me ook heel, okay, heel, heel uh, vervelend, ja. Ja. heel vervelend. Maar goed, daar hebben jullie wel geen last van, maar... Uh... Ja, ja, deels, want uh, wij uh, horen daar even naar dat het uh, goed vervoorraden, we mogen het niet langs. Oh ja, want we moeten niet te dol houden. Nee, ja. ja dat is een dingetje, Hoe ja. doen jullie dat dan? Oh, ja, ja. Hè? Is gewoon niet te doen. Dat is het doen. En dan heb je ook een keer succes. Voor het hier gaat uit. Aan werk aan het best Ja, ja. Ik zou je verder niet voor je werk aan. Want er wordt hier enorm hard gewerkt. En uh, ik wens jullie best wat succes uh, vandaag. Oké. Maar ik heb bedankt he, voor de cola. Hoi, hoi. <laughs> nou, je hoort, ik heb een cola uit je geschreven. Hartstikke leuk.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 We kijken van de, waar onder natuurlijk de, van de weinig. Ja, dat uh, dat lijkt me ja, wel. Kijken naar uit, Ja, Dat lijkt me wel. Ja, nou, anders gaan we die niet kijken. We zien <laughs> <ja. laughs> het wel. Nee, daar gaat het allemaal om wel ja. onder. zien Zie we het straks. Oké. Okay. We, we gaan we we gaan vooral verder. Uh, hier is uh, Tidio en Come Along.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 Situations changeable, situations terrible, but baby, you're adorable, and only we can.